1 Uur. Waterbalgemoed met het NMS-journaal. Op zes treinstations in onder meer Arnhem, Utrecht en Groningen worden proeven gedaan met maatregelen voor de anderhalve meter samenleving. Zo brengen ProRail en NS afstandslijnen aan bij roltrappen en kaartjesautomaten en worden plekken die mensen veel aanraken extra schoongemaakt. Op basis van de teststations worden de maatregelen verder uitgebreid in het OV. De rechtszaak over het drama bij het Duitse festival Love Parade in 2010 is definitief beëindigd zonder dat er verdachten zijn veroordeeld. Bij een tunnel naar het festivalterrein in Duisburg kwamen honderden mensen in de verdrukking. Onder de 21 doden was ook een Nederlander. De rechter stopt de zaak omdat individuele schuld van de festivalorganisatoren en ambtenaren te moeilijk te bewijzen is. De Franse regering mag van de Europese Commissie 7 miljard euro steun geven aan Air France. De staatssteun is normaal gesproken verboden, maar wordt nu toegestaan omdat Air France door de coronacrisis failliet dreigt te gaan. Of Nederland ook Europese goedkeuring krijgt voor de 2 tot 4 miljard euro steun aan KLM is nog onduidelijk. Mark M., die als politiemedewerker geheime politieinformatie verkocht aan criminelen, krijgt ook een hoger beroep 5 jaar cel en mag 10 jaar niet als ambtenaar werken... De man uit Weert werd in 2015 opgepakt. Omdat hij in Oekraïne woont, zit de straf mogelijk daaruit. Naast hem heeft een tussenpersoon drie jaar cel gekregen en een afnemen van de informatie een half jaar. In het Tweede Kamergebouw is een sobere herdenking gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij de erelijst van gevallenen werden kransen gelegd. Tweede Kamervoorzitter Arip noemde het in een toespraak pijnlijk dat overlevenden, nabestaanden en Kamerleden niet bij de herdenking aanwezig konden zijn. Het weer vanuit het noorden steeds meer zon, 13 tot 17 graden vanmiddag. Morgen vrij zonnig, In het noorden wel wat wolkenvelden en ook dan 13 tot 17 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Jongens, de vorige uur zijn we gebleven met jullie verblijf in Pekla. Wat ik nou benieuwd naar ben, dat is, wat doen jullie vaders? Want je vaders, je moeders, je, je broers en zusters, je zit daar in Pekla... en je kan toch niet de hele dag met je handen over elkaar zitten? Er moet wat gebeuren, er moet wat gedaan worden. Klaas, wat, wat ging jouw vader doen?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 Echt niet. Nee, want dat vertelde Floor dan toen we weer de veer liepen. Door de korenvelden heen. Nou ja, dan liepen we ondertussen verstoppertjes in spelen, Dus het was in het koren hoor, echt. Het ja, echt in het koren. Ja. Dus ja. dat is op zich allemaal mooi geweest. Joer, we ja. hebben alleen maar de mooie tijd gehad. Ik heb er alleen maar een mooie tijd gehad. Ja. Het, is, uh, het is aan het einde van de oorlog. En, en na die tijd is het, uh, is het een beetje anders gelopen. Maar wij hebben dus zonder meer. We kunnen het terugzien op een geweldige tijd. Echt waar. We gaan even naar de muziek toe. terug naar de kust van Maggie McNeil en, uh, maar zover zijn we nog niet we zitten nog steeds in oude Pekela want we praten over de evacuatie van 8000 zonvoorters uh, niet alleen naar Pekela hoor, maar toevallig de Maartenkuur en Klaas Koper hier aanwezig, die zaten samen uh, in uh, Pekela hebben jullie elkaar wel eens ontmoet daar in Pekela?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 niet veel. Nee, niet veel. Ik geloof in de Watertoren zaten er ja, een aantal. Ja, voor de rest zag je, noot, zag je nooit je geen nooit soldaten. Duitsers soldaten ons. Nee. Geen gevaar gelopen? Nee. Nee. Pas na de oorlog? Pas na de oorlog toen uh, het einde bij, van de bij oorlog. De toen, toen hebben, hebben we. Toen hebben we zat Duitsers gezien. Nee, ja. Maar ja. Eh, de hongerwinter was hier natuurlijk in 1944, uh, maar zelfs bij ja. jullie niet. Nee, Wist, niet. Wisten jullie van die hongersnood? Ja, wij wisten wel de die ja, oorlogen, ja, ja. hoorden we wel.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 En dat bericht kwam op een gegeven moment, kwam dat weer dorp in, nou alle vlaggen weer als de donder weggehaald. Ja. Wij woonden vlak bij die uh, watertoren ja, uh, en wij hebben daar echt nog oorlog mee gemaakt. En we hebben s'avonds nog moeten vluchten ook, want er stond een groot kanon bij ons voor de deur, dat is op een steenfabriek waar ook veel Duitsers zaten. En toen zegt die commandant op een gegeven moment tegen ons van dat uh, Galliere leger, jullie kunnen beter maken dat je hier wegkomt, want als ze zo weer terug gaan schieten, dan schieten ze een heleboel pijn hier zo.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 genomen die Duitsers? nou ik had geen fiets dus ze kunnen me de bijna nooit meegeld <laughs> hebben en toen na die tijd weer toen kregen we dus terugtrekken van de of het, het, het de terugkeer van de van de van de krijg nou ja. van de de, de nou, drongarbeiders. Drongarbeiders. Drongarbeiders, ja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 Oh, okay.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 K kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein. Dik kapitein, drie sterren in de zonneschijn. Dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant. Lila luitenant, de sabel in zijn hand. Die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, Dik korporaal de meeste plaats van allemaal. Dat heeft de korporaal. Daar komt het hele regiment.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 Nee. He, het werd allemaal van hoger hand werd het gestuurd. Die jongens die, die waren uiteindelijk hartstikke gelukkig tot ze naar huis konden lopen. Op een gegeven moment. Ja. Ja. Wisten jullie de zitten in pekelaan van, van uh, alle, alle uh, Auschwitz en dat soort instituten? Hebben jullie er ooit iets van gehoord? Of daar komt pas veel later? Nou, ik, ik denk je wel eens van gehoord. Maar het gaat wel een beetje aan je voorbij. Omdat, ja, je bent er niet direct bij betrokken, hè? Nee. nee. Wat we wel veel hoorden, natuurlijk, was de narigheid hier uh, in het Westen.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 naar Zandvoort toe gegaan. Maar Zandvoort toegegaan. Ja, op een... maar dat hebben de, zo is Floor Bluistervader en jouw vader waarschijnlijk, hebben ze onderling georganiseerd. Want, want jullie zijn met de vrachtwagen, maar ja. ik weet zeker dat wij met een bus naar Ja, gaan. maar dat ja. hebben ze zelf georganiseerd even geweest nou, nou, Dat is zo makkelijker. Ja, maar ja, dat ja. gaat op een gegeven moment van, ja, morgen gaan we terug naar Zandvoort. Nou, zo was het niet. Waarschijnlijk was het over twee weken we met de vrachtwagen en dan gaan we... Begin juli zijn we terug. Ja, we zijn een beetje begin juli teruggekomen in Zandvoort. Dan moet er een vrachtwagen geregeld worden. Nou, en... dat is heel makkelijk, want die reden zat daar... Ze... Ja. En jullie moeten hier spulletjes pakken. Ja, dus ja Niet ja. één koffertje meer, dat zijn dan ja. meer koffertjes. Ja, want uh, we hadden toch ook nog wat spullen van uh, huishoudraad ook daar zo. Bedden hadden we onder andere daar, die uit Zandvoort gekomen waren. Ja. En dat moest allemaal mee terug. En uh, er waren toch nog twee fietsen bij ons. Hoor. Hey. Nou, ik kijk, ja. Ja, ik kijk ja. <laughs> maar, maar dan, naar. Maar hoe is het afscheid van die mensen waar je 2,5 jaar gewoond hebt?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 Op een aardig idée. Hij zingt als de deur wordt geopend en iedereen zingt met hem Kom erin, Kom erin, mee. Kom de ring, zet je hoed Kom de ring, zet je stoel erbij. Doe maar net op je thuis Vooruit zet je zorg op zee. Een tramconducteur die.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 ik ging van de zomer uit vissen, Was Monika tussen het riet Een snoek zag zijn koppel een water En zo'n gemeen grijnzen dit niet. Kom erin, zet je hoed op Kom erin, zet je zo maar bij Doe maar net op je thuis Vooruit zet je zon op zee Mijn buurman gaat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 En waarom wilden ze terug naar Zondvoort? Omdat wij zo gezellige mensen waren. Nee, vertel even. <laughs> zijn er ook nou, die wilde, die wilde... verlovingen, huwelijken gekomen? <laughs> nou, er is inderdaad een huwelijk En dat, dat had Jozef al mooi kunnen vertellen, natuurlijk. Want zijn broer, Henk. Die is met een, met een pekelder getraind. Nou, ik weet niet of ze uit was. Ze ja, diende ze komen, in pekel. Nee, ze woonde in pekel. Ja, ze diende. Nee, ze woonde er ook in oude Pekeld. Ja, nou, maar zo. ze diende in het huis waar hun geëverqueerd waren. Daar was zij... Daar was zij ja, dat is mogelijk. Ja, ja daar ja. was zij daar een dienst, een meisje, weet ik veel hoe. En daar kreeg hij verkering mee. En die heeft, die heeft jarenlang op Zandvoort gewoond. En, uh, later heeft ze nog in dat huis van meneer de Heer gewoond... op de Julianenweg, dat jou wel bekend. Ja. En... Uh, ja, dat was Annie Grol. Maar dat Grol was de meisjesnaam. En later Bluis. Maar ja, als ik er zei, dan zei ik altijd Annie Grol. Dus op ja. een gegeven moment zegt ze... Weet jij dat jij de enige zo'n van bent die mijn Annie Grol noemt? Ik zeg: ja, ik heb je niet anders leren kennen. Maar zeg, zijn, er, zijn er nog meer pekelaars uh, getrouwd verloofd uh, hier naartoe gekomen? Nou, ik weet wel dat er een man, uh, die waren hier op Zandvoort gekomen... toen Rotterdam gebombardeerd was. Die woonde in die huisje bij de Jakenie in het uh, Zee van Postelen. En die zijn ook de oude Pekela geëvacueerd. En die, een zoon van die vrouw die is daar blijven hangen. En die is met een vrouwtje de oude Pekela getrouwd. Dat weet ik wel. Dus ja. de woning is ontverd, dus nog steeds in nee. Pekela. En nou, 5. de man is ook overleden ondertussen. Nee, Want, na de oorlog zijn ja. er ook een aantal blijven wonen. Daar. Nee, weinig. Een enkele denk ik. Ja, uh, ja zand, we is. hebben het er heel goed gehad... maar je wil op pekel toch niet ruilen voor zandvoort. Kom nou, hè, Pieter. Nee. Ik zeg helemaal niets. Ja, als... nee. jij denkt dat we ze blijven wonen natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. als je een mooie meisje hebt... Die neem je het maar wel mee. Dat ja. heb Henk ook gedaan. Ja, <laughs> ja want...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 En die was totaal verzakt. Ja. Dat heeft een beetje twee jaar geduurd voordat hij eindelijk weer gerepareerd kon worden. Maar na, dat waren paar, maar na een paar weken kon je weer in je eigen bedje slapen. Ja, en dan dacht hij nog weer, ja. Wat trof je aan in Zandvoort? Uh, huizen, uh, mijnenvelden. Mijne, ja, ja, ik weet niet of wij nog mijnenvelden aantrof. Ja, want wij ja, waren ja, natuurlijk nog. alweer een paar weken na de bevrijding. Ja, die waren, er nog, wel, die waren er nog wel, ja. Klaas, wat, wat trof jij aan? Jij komt hier aan in, in Zandvoort. Compleet leeg huis. Ja.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 En uh, ik wilde dus graag machinist op de grote vaart worden. En uh, ik hoorde het mijn vader nog zeggen, hij zegt, jongens, wie denk je nou dat dat kan betalen? Nou, toen was voor mij de kous af. Ik denk nou, dat wordt helemaal niks. Want toen had je nog geen, geen studiefinanciering en helemaal niks natuurlijk. En er was... Uh, mijn vader had gelijk weer werk, want hij is toen bij bakkenbalk gaan werken. Toen, nou ja. eh, want daar waren ze in de oorlog al terechtgekomen. Ja, ja, ja, we, we, we, we, we. we werden samengevoegd toen. Keur en Balk was, kwamen in één bakkerij op het hoger weer. Dus uh, ja, dat, dat was toen over. En werk was er wel, want toen uh, stond er een advertentie in de krant... dat uh, de Holland Nautik in Haarlem, die zocht, uh, zocht scheepstimmelieden. Ik denk, nou ja, als ik dan niet op uh, de grote vaart, dan ga ik mijn boten bouwen. Dus ik, uh, met mijn moeder natuurlijk, ik was 15 jaar, maar je moeder gaat daar mee. Wij solliciteren, nou, scheepstimmelieden hadden ze niet meer nodig. Maar nog wel metaalbewerkers. Ja, ja. Ik moest geld op de plan komen, dus ik denk, nou, dan maar metaalbewerker... Dus toen ben ik in, in de onderhoudsdienst gegaan en zo Verdiende het goed? Acht <laughs> cent, 20 cent per uur. Ja. Dat is nou nog geen 14 euro eurocent. Als je dat tegen je kleinkinderen zegt, opa, daar ben je toch niet voor gaan werken, zeker. Okay. <laughs> ja. Oh. Maar wat trof jij aan hier bij de andere huizen van de zonvoerders die terugkwamen? Want nou, ik heb begrepen, gesloopte huizen, uh, nou, ja. leeggejat door ja. anderen.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 Amerika en al de pekelaar is oké, okay. oh nee, oh yes, oh ja yeah. Let us live in peace, nou dat ligt me al wat vies A little later, dan giet het al wat beter Bij ons in Texas, ik zing in deelshaloen Nou door vuur heb ik geen titel ik heb al Meestal zing ik al McDonald's had farm. Ja, dan weet je dat geen zon. hi e ya ho Ik zing all day, and sometimes all night. Maar er bij ons in Olde Peetelaar, ken dat zo van mij. But ik ben Roy right, de Cowboy, and ik zing country hits. Kan me niet schrijven wie je bent, om mij maar geef je fit. Amerika, Olde Peetelaar,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 I am so glad, oh yes I am happy. Well, no, that's then also the hey because he is also happy. I have two sons and I love them, those kids. Ja, yeah, I have them open, like Ali and Fritz. I don't know what you mean, I do not understand. die kerel is so dumb, as my cousin behind him. America and all the people Okay. oh nee, oh yes, oh ja yeah. Let us live in peace, now that leave me, now that peace A little later, dan gie dit al wat beter Amen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 toen wij, toen wij gingen evacueren, toen was ons huis gewoon leeg. Dus het enige wat er wat overgebleven, was het potkacheltje. Omdat we s'nachts wel een beetje warmte hadden gehad. Maar, uh, dat, dat was ook de, weg. De, ja, dat stond er ook niet meer natuurlijk. Nee. Maar bij sommige zand was het huis afgebroken. Uh, in elk geval uh, compleet vernield. Afgebroken was het natuurlijk, ja, als je in de afbraak, afbraakzone zat, dan was je huis afgebroken. Ja, dat klopt. Ja, en wat dan?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 om lid van de partij te worden, anders werden ze ontslagen. Ja. Maar in, in een olde pekelaar heb je daar nooit iets van gemerkt? Nee, heb ik Dat nooit Dat was geen NUV. Nee, nee. Nou, Welle die zullen er wel wel waren er wel, Welle. maar... Dat, ja. dat, dat weet ik niet, daar heb ik mij eigenlijk nooit meer ingelaten eigenlijk ook. Ik weet ook niet of die na die tijd gestraft zijn of zo. Ik weet hier, hier wel, dat kun je op oude filmpjes zien. Hier werden ze allemaal bij elkaar gebracht. En het oude postkantoor ja, dacht ik. Nou, ook hoor. Ja, dat, Want, dat weet uh, ik dus naast, niet. naast waar wij wel, en dat was er een NSBR. Ja, is ja. is ook opgepakt. Ja, ja. ja. Maar dat, dat is mijn ontgaan daar. Dat, uh... ja. Als je nu uh, terugkijkt aan de periode, Je hebt nog steeds contacten met uh, bekenden in het Olde Pekela.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 En je gaat er nog wel eens naartoe? Ik ga er graag naartoe nog. Bestaat het hotel nog steeds? Ja, nee, ja. dat is gesloopt. Ja, oh, nu gesloopt. Dat is al ja, ja. de hotel weg. Ja ja. ja, ja, ja. Ik maar, ben de, de laatste keer, maar dat is alweer jaren, maar dat, goed, dat is al heel veel jaren geleden, zijn we er nog met de hele familie naartoe geweest, want toen werden mijn vader en moeder werden als erelid benoemd van de handelvereniging die ze opgericht hadden. Hebben ze er, hadden ze daar ook een, een omroeper, een durfselroeper? Nou, ik dus, lees net in het boekje we dat hij er opgeven. geweest zou zijn, maar ik weet niet wanneer. Ik heb hem nooit gezien. Oh. <laughs>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 En de werden weg. Dat is dan ook wel heel Ja, tekenen. en waar, waar jullie dan woonden, bij de water? Daar bij de had water, je eigenlijk door... een wijk. Daar ja, had je dan een ja, ja, ja. ja. Dat was het enige wat. Uh, voor de rest was het gewoon een, een lintbebouw met een paar zijtakjes. Ja. Kort en goed, jullie zijn allemaal gezond en wel als families weer bij elkaar teruggekomen in Zandvoort. Ja, gelukkig ja. wel. Er is keihard gewerkt aan de wederopbouw daarna. Ja. Als je erop terugkijkt, mooie periode. Die wederopbouw. Samenhorigheid.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 Jullie praten nog steeds met liefde over Olde, olde Bekel. Olde bekel. Ja. Ik luister, dus we gaan naar het einde toe van dit programma. Zetten we ja. hem oud voort. Nu, hey. ja, nu al. Ja, nu al. Twee Keen uur na, zijn we bezig geweest. Ja. Het lijkt alsof we een half uurtje aan het praten ja. zijn. Uh, heel bijzonder om jullie ervaringen te horen. Wat jullie als kind hebben meegemaakt, wat jullie ouders hebben meegemaakt, families. Uh, om dat allemaal te horen. Want ja, voor mij, ik ben een oorlogskind. Ik heb dat nooit geweten. Nee. Dus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 Volgende week hebben we hier Nel Doornenkamp die over haar oh nee, leven in Zondvoort nee. gaat vertellen. En ze weet er erg veel van. Ik dank de luisteraars voor hun aandacht. En nu het laatste muziekje met het volkslied van Groningen. Ondersteund door Klaas Koper. Zeg tot dollartaal van drente tot aan het water, en bluid en wonderland, rondom mijn wondere mijn prongje wil in Golde Star